Tien uur, Jobboot, met het NOS-journaal. Bij een apotheek in Limburg zijn verontreinigde partijen aangetroffen van een middel tegen maagzuur. Het gaat om het veelgebruikte middel Pantoprazol van het Indiase farmaciebedrijf Ranbaksi. Gisteren merkte een klant dat een doosje met pillen ernstig stonk. Ook een andere verpakking in de apotheek stonk. Apothekersorganisatie KNMP roept apothekers op hun verpakkingen Pantoprazol te controleren. In Griekenland is het crisisberaad over bezuinigingen uitgesteld tot morgen. De Griekse regering staat onder grote druk om het eens te worden over nieuwe bezuinigingen... die de weg vrijmaken voor een nieuwe internationale financiële injectie van 130 miljard euro. Met dat bedrag kunnen de Grieken een direct bankroet afwenden. Leden van de Franse regeringspartij UMP hebben woedend het parlement verlaten... nadat de minister door een socialistische afgevaardigde met een natie was vergeleken. De socialistische afgevaardigde van het eiland Martinique was beledigd... door de opmerking van de minister van Binnenlandse Zaken... dat niet alle beschavingen gelijkwaardig zijn. Volgens de socialisten deed de minister de uitspraak... om uiterst rechtse kiezers te trekken... in verband met de aanstaande presidentsverkiezingen in Frankrijk. Over tien weken is de eerste ronde van die verkiezingen. Wielrenner Alberto Contador weet nog niet of hij in beroep gaat... tegen de straf van twee jaar die hij heeft gekregen voor het gebruik van doping... Dat zei hij op een persconferentie. Contador's ploeg, Saxo Bank, blijft hem steunen... maar betaalt hem tijdens een schorsing geen salaris. Contador, die zegt onschuldig te zijn, wil zijn carrière in elk geval voortzetten. De Spanjaard is met terugwerkende kracht geschorst... waardoor hij onder meer zijn zegen in de Tour de France van 2010 kwijtraakte. Het weer vannacht wisselend bewolkt en kans op een beetje sneeuw. Op de meeste plaats matige vorst. Morgen droog en afwisselend zon- en wolkenvelden. Temperatuur morgen rond min 2 graden. Er staat morgen een stevige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS e. Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond, het is onrustig in het peloton van de marathonschaatsers. Niet alleen door de Elfstedekoorts, maar ook omdat er opeens een nieuwe ploeg opdook... met bekende namen als Erben Wennemars, Mark Tuitert en Jochem Uitdhagen. Ik denk dat het alleen maar goed is, want dan kunnen we gewoon laten zien... dat ze er helemaal niks van kunnen. En als ze het willen proberen, vind ik prima. Maar dan wel via de regels. En uh, dan moet je gewoon goed over praten hoe je daarmee omgaat. De heel duidelijke woorden van Elfstedentochtwinnaar Henk Angenent... nu ploegleider, zometeen uitgebreid aandacht voor de lange schaatsers die aan de Alstede-tocht mee willen doen, want daar is het om begonnen. Het was tijd voor alweer een nieuw hoofdstuk in de machtsstrijd binnen Ajax. De rechter sprak zich uit over de benoeming van Louis van Gaal. Die had niet mogen gebeuren, omdat Kruijf de laat van de benoeming wist. In het kamp Kruijf zien ze dat als de definitieve overwinning. Voorzitter Steven ten Haven zou met de andere commissarissen... de strijd op moeten geven, vindt Keeje Molenaar. Gewoon opkrassen nu en uh, ruimte bieden voor uh, de opvolgers. Ja, nog liever vandaag dan morgen? Ja. Ook dat was duidelijke taal. Is het einde van het conflict in zicht? Die vraag stellen we zometeen aan Arno Vermeulen. Wilra naar Alberto Contador moest het even verwerken. Hij kreeg gisteren een schorsing van twee jaar en wilde daar pas vanavond op reageren. Dat deed Contador tijdens een persconferentie in zijn woonplaats Pinto. En dat leverde hem daar behalve vragen ook applaus op. Ik ben nu open welke Applaus van de internationale, doorgaans zeer objectieve pers. Correspondent Rob Zoutberg was bij die persconferentie van Alberto Contador... en hij praat ons straks bij. Dat en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Een dag voor het Nederlands kampioenschap op natuureis in Emmen... was een groot deel van het marathonpeloton actief in Oost-Groningen. De ronde van Duurswold in Steendam. Daar was het gesprek van de dag natuurlijk het NK van morgen. En vooral de tocht. Komt hij of komt hij niet en wanneer komt hij dan? Maar het ging ook over een mogelijke boycott. De plotselinge komst van de KPN-ploeg met onder andere Erben Wennemars en Mark Tuitert. is een aantal andere sponsoren namelijk behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten. Genoeg onderwerpen al met al om over te praten op het Schildmeer in Steendam. Een reportage van Sebastiaan Timmerman. Dames en heren, we zien op dit moment dat we allemaal rustig aan het inrijden zijn. Het is. Het is uh... Nou, licht bewolkt en een beetje koud op het schild. meer Er staat een snijdende oosterwind. Wel mooie omstandigheden natuurlijk voor een natuurreismarathon. Dag voor het Nederlands kampioenschap. Rob Hadders, net aangekomen. Eerst maar eens even overmorgen. Over de boycott lazen we in één keer. Maar jullie gaan toch wel rijden morgen? Nou ja, ik ben persoonlijk wel van plan om met ijs op te stappen. Er zijn een aantal ploegen die hebben gezegd van... Nou, dit, dit zien wij niet zitten. Maar als rijder heb ik zoiets van, laten we maar gewoon gaan rijden. Wat vind je ervan, van die, van die ophef? Ja, ik weet niet. Ik denk dat het eigenlijk een storm in een glas water is. Het, het waait wel over. Uh, wij moeten gewoon zorgen dat er een mooie wedstrijd komt. En uh, ja, of we nou lange banen meedoen of niet, dat maakt mij niet uit. Ik vind het eigenlijk hartstikke leuk dat ze die aandacht meebrengen naar onze sport. En uh, ja, ik hoop dat, dat uh, de sport extra mooi verkoopt. We krijgen namens de heren zo dadelijk het startschot van de wethouder van Sport van de gemeente Slochtenen, Adrie Scheidema. Ploegenoot van Rob Hadders is Douwe de Vries. Ja, het zal je maar gebeuren zeg. Plaats je voor de wereldbekers. Krijg je dit? Ja, nou precies. Ik heb hebben keihard gereden in de schaatsweek om het te plaatsen. En uh, dan ga je er helemaal naartoe leven. En dan in één keer, uh, ja, dan is moeder natuur die uh, gooit het roer om. En uh, ja, dan moet je gewoon mee. En dan uh, blijf je in Nederland, ga je niet naar Hamar. En dan uh, focus je gewoon vol op uh, alle tochten en uh, misschien wel de elfsteden. Ja. Morgen, eh, vandaag dus hier in Groningen, morgen uh, het Nederlands kampioenschap. Is het een en ander om te doen. Uh, het woord boycott viel zelfs. Nou zegt de ploeggenoot Rob Hadders van nou ik rij gewoon. Wat zeg jij dan? Ja, ik denk dat de rijders, kijk, uh, schaatsen willen altijd, uh, wil altijd rijden. En uh, die gaat niet zomaar zeggen van, uh, oh, we willen niet, dan moet het wel heel erg zijn. Dus ik denk dat alle rijders gewoon gaan rijden. Ik denk dat de sponsors gewoon een statement willen maken. Want jij twitterde er gisteren ook al meteen, uh, meteen over. Hè? Toen bekend werd dat de ploeg met Tuitert en Wennemars werd gevormd. Ja, kijk, ik nam het een beetje op voor de sponsors. Ik, ik kan me uh, in, uh, inbeelden hoe het is voor uh, de sponsors. Die hebben jarenlang geld ingestoken... En dan voelen ze zich een beetje, ja, beetje omzeild door de KNSB. Uh, dat kan ik wel begrijpen, maar voor de rijders het maakt niet zoveel uit hoor. En ik snap uh, die jongens ook wel, Erben en Mark. En uh, die jongens willen ook graag die tocht rijden. En, ja, wie niet in Nederland. Dus uh, dat snap ik wel. Ja, of die tocht er komt, dat, dat blijft natuurlijk de grote vraag. Uh, in ieder geval morgen het Nederlands kampioenschap ook. Jij hebt uh, de alternatieven niet gereden. Jij bent naar Inzel gegaan om te trainen. Uh, kan dat in je voordeel uiteindelijk uitpakken met het oog op het NK? Uh, ja, dat weet ik niet. Kijk, uh, dat moeten we gewoon zien. En, uh, de, ik ben naar Insel gegaan om uh, voorbereiden op de wereldbeker, die ik nu niet ga rijden. Maar uh, dat heb ik gedaan en toen leek me dat het beste. En, uh, ja, en we gaan uh, morgen wel zien of dat, uh, of dat ook echt uh, wat uit heeft gemaakt. Maar ik denk dat als ik gewoon natuur zou blijven rijden, het ook goed was geweest. Hoor. Uh, in Friesland nog links en rechts ergens even in de kanalen geboord om te kijken hoe dik het ijs is, of niet? Ja joh, ik heb op twitter en uh, daar word je gewoon helemaal gek van alle berichten. En die zitten elkaar lekker op te stoken, ook als rijders onderling. <laughs> ja, tuurlijk. Ja, je wordt echt helemaal gek. En, uh, ja, je wil eigenlijk gewoon de hele dag al buiten overal kijken waar het ijs goed is. En, maar ja, je moet ook een beetje voor jezelf zorgen en uh, rust pakken. Dus dat doe ik niet de hele dag, maar uh, ja, je, je bent wel een uh, soort van onrustig. Nou, Geert-Jan van der Wal die bleef bij mij overnachten. Dat is een beetje de expert bij ons in de ploeg. Die uh, is boer en die, uh, die is er ook altijd druk mee. En uh, ja, hij, uh, hij werd er toch een beetje nerveus van. Want het schijnt dus in het weekend een beetje om te slaan het weer. Het zou dus een koers op maandag kunnen worden. Het zou een... Uh, ...nog net op zondag kunnen. Ja, dat uh, zal heel spannend worden. Wij, uh, ja, wij weten het echt niet en we houden het eigenlijk niet meer. Dus de samenstelling van de kopgroep uh, zoals die nu is... ...is eigenlijk hartstikke mooi. We hebben Rob erin zitten, heel sneller aankomen. En, en Geert-Jan sloot net als laatste sloot aan. Rob Hadders, Geert-Jan van der Wal en Douwe de Vries dus mee. Namens SOS Kinderdorpen, Pascal Vergeer... ...ploegleider van, uh, van die formatie... Um, even vooruit kijken ook naar morgen. Uh, ik sprak vooraf voorop Rob Hadders en Douwe de Vries. Die zeiden, ja, mogelijke boycott of niet. Wij starten gewoon morgen. Uh, hoe is jouw mening? Ja, natuurlijk natuurlijk gaat er uiteindelijk gestart worden. Dat, dat, dat kan je alleen... Uh, is het de vraag of dat uh, met de, het nieuwe team is. Of dat dat zonder het nieuwe team is. Wat is de, de irritatie bij de sponsoren? Nou, de irritatie is, is dat uh, de sponsoren natuurlijk jarenlang uh, de marathonsport ondersteunen. Ook in de, in de moeilijke uh, economische... Blijven ze gewoon tonnen en tonnen in deze sport steken? Alleen is het dan heel erg jammer dat die sponsoren, die er zoveel voor doen, nu ineens uh, voor een deel hun publiciteit zien weggaan en verdampen aan een ad hoc opgezet team. Ja, de vraag die je natuurlijk deze dag aan Henk Angenent moet stellen: wanneer komt hij als hij nog komt? Nou, ik denk dat het eerder de vraag is: als hij nog komt, de berichten zijn nou niet echt positief. Ik uh, ken net een Twitter-balk had 7 centimeter. Ja, dat is gewoon te weinig. Ik bedoel, als het dan 16, 17 graden vriest... dan is het eigenlijk wel wonderbaarlijk dat er geen ijsgroei bij komt. Of bijna geen ijsgroei bij komt. Dus ja, het wordt, uh, ik denk dat het kilo uh, kilo gaat worden. Jij ziet het somber in. Ja, nu wel. Gisteren, want als je het mij gevraagd had om negen... had ik gezegd van het is niet de vraag of die komt... maar de vraag wanneer die komt. Maar ik moet zeggen dat ik nu alweer een beetje negatiever ben. Radio Tour meldt nog steeds 50 seconden. Ik heb afgelopen zaterdag nog de alternatieven gereden in, uh, in Oostenrijk. En dat was uh, ja, meteen de zwaarste die ik daar ooit gereden heb. Dus uh, ja, ik denk dat uh, er van, uh, van inhouden niet heel veel sprake meer uh, kan zijn. Je moet uh, wel heel verstandig met je krachten omgaan. Want uh, ja, na morgen kan er nog een hele belangrijke tocht komen. En uh, ja, daar is eigenlijk uh, toch ook wel het uh, achterhoofd al een beetje mee bezig. Maar Rob Hadders zit vandaag ook met zijn hoofd goed bij de koers. Want wie wint de generale repetitie voor het NK vandaag in Groningen? Acht, Ja, Rob Hadders, dames en heren. Douwe, douwe, douwe. Sneeuw, blind was je jongen. Rob Hadders wint, dames en heren. Douwe... Voor Ruud Arts en Peter van der Pol. En dat was het verhaal van vanmiddag. Vanavond volgde overleg tussen de schaatsbond, de KNSB en de ploegleiders... over die nieuwe KPN-ploeg. KNSB-directeur Ari Koops, goedenavond. Goedenavond. Wat is daar uitgekomen? We hebben een, uh, een goed overleg met de VMS en ook een overleg met de rijders. Dat zijn dan uh, de rijders Mark Tuitert, uh, Erben Winnemars, Arjan Smit en Jochem Muitenhagen. besloten om uh, morgen nog niet van start te gaan bij het KPN NK Marathon. Maar daarna hebben ze wel startgelegenheid bij de klassiekers... Dus ze zullen deze week uh, zeker ergens op het ijs gaan komen. Ja, u noemt de VMS, de vereniging Marathon Sponsors. Um, was dit een kwestie van overleggen? Of was dit een kwestie van gewoon in de regels kijken en doen zoals het in de regels staat? Nee, het was een kwestie van uh, goed overleg. Omdat wij uh, een standpunt hebben en ook VMS uh, had uh, haar standpunt. Uh, en daar hebben we... Er is al goed uh, naar gekeken. En we hebben daar uh, wederzijds begrip over hoe je daar tegenaan kunt kijken. En daar kunnen we van uh, mening over verschillen. Maar uh, we hebben daar heel goed naar gekeken. Wat in het belang van het marathonschaats is. Uh, wat in het belang van de rijders is. Uh, en daarin hebben we gezegd dat we morgen uh, niet gaan starten met, uh, met dit nieuwe team. Uh, maar we kunnen wel het uh, kpn team verwachten ergens uh, bij de klassiekers. Uh, later deze week. Ja, een mooie poldermodeloplossing dus. Nou, ja, je kunt het poldermodel uh, noemen. Ik denk dat Nederland daar groot in geworden is, want dat betekent dat het altijd uh, alle partijen zich daar goed in kunnen vinden en dat het een werkbare situatie is en dat het heel erg belangrijk is. En dat blijkt nu ook weer zo te zijn. Dus, maar uh, is het niet uiteindelijk deze week elk gaat? Ja, maar is het niet uiteindelijk zo dat het is die jongens natuurlijk erom begonnen dat ze de Elfstedentocht willen rijden? Wennemars, het, Uitdagen en Smit. Um, ja. Dat het daarom draait. Nou, dat is uh, nog steeds ook uh, het belangrijkste hoofddoel. Alleen, we hebben gekeken van wanneer kunnen we jullie dan uh, al op het ijs krijgen. Uh, en dat is ook meer vanuit de intentie dat die jongens heel graag willen schaatsen. Uh, ik denk dat ze uh, goed zijn uh, dat ze ook gewoon uh, een tijd lang mee kunnen doen. Ze zullen misschien niet voor de hoofdreizen rijden, maar dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat geeft des te meer glans aan de marthonschaatsers... Uh, die enorm ook in vorm zijn. Want die hebben een stukje ijs al in de benen. En die zullen ook morgen ongelooflijk hard gaan schaatsen. Maar dat geeft denk ik alleen maar meer glans als je kijkt naar de topprestatie van marathonschaatsers. Wat een enorme uh, topsporttak ook is. En op die manier wilden we dat ook juist... Uh benadrukken. En dat het niet zomaar is dat je even vanuit de lange baan schaatsen zomaar even mee kunt doen met het marathon. Nee, ja, dat kan je juist laten zien als je ze overal aan me doen zou ik denken. Maar is het nu nou dan ja, zo? ja, dat dachten wij ook. Dus de, ja. we, dat hebben we ook geprobeerd. Alleen ik denk dat dit een hele goede oplossing is zoals we dat gekozen hebben. En dat hebben. betekent dus dat die vereniging van sponsors ermee eens is dat die KPM-ploeg vanaf morgen gewoon nee, na morgen dus gaat meedoen aan de klassiekers en ook aan de Elfstedentocht. Want daar ligt toch Um, ja, daar, daar, daar kan je als sponsor jezelf het beste laten zien. Nou, dat is absoluut de bedoeling. Alleen dan zullen we daar nog even naar moeten kijken. Ook richting de Tede-Vereniging, Welke regelgeving daar precies van uh, toepassing is. Uh, maar dit is uh, het eerste wat we hebben kunnen doen om in ieder geval een uh, team op te zetten. Uh, ja, en wat is er mooier als uh, Olympisch kampioen om uh, te mogen starten in de echte wedstrijd. Ja, dat is Omdat duidelijk. Maar willen die andere ploegen dat ook? Uh, ja hoor, dat is geen enkel probleem. Uh, je hebben aangegeven dat we het morgen niet gaan doen. Maar na morgen kunnen we deze dus, uh, nog eens gewoon gaan starten. Ja, je bent u geschrokken eigenlijk van wat dit allemaal losmaakt? Nou, het geeft mij aan, ja, aan dat, dat, dat je ook hier niet over één nacht ijs kunt gaan. <laughs> en dat geldt ook voor de Elfsteden, toch? Ook daar kunnen we niet over één nacht ijs gaan. Want we zijn druk aan het werk om te kijken of het uh, gaat lukken. Laten we dat met z'n allen hopen. Want dan uh, krijgen we een van de grootste... Uh, Sportevenementen in Nederland. En uh, laten we hopen dat ze daar allemaal lekker kunnen schaatsen... en dat daar de aller-allerbeste gaat winnen. Ja. Want dan hebben we een nieuwe schaatshelden. En snapt u het ook wel een beetje, dat al die andere sponsors denken... ja, wacht eens even, dit is waar wij ons altijd voor uit de naad werken... als sponsoren van het marathonschaatsen. En dan komt ineens dat KPN daar om de hoek. En die gaan met allereerst strijken als die tocht en tocht weer wordt gereden. Nou, natuurlijk hebben wij daar begrip voor. En daarom is dit ook uh, het standpunt dat we gezamenlijk hebben geformuleerd... Aan de andere kant weten we ook dat uh, KPN heel veel geld in het schaatsen steekt. En ook in het marathon schaatsen. Uh, want daar zijn ze ook onderdeel van uh, het sponsoren van de sport. Waardoor we deze sport ook mogelijk kunnen maken. Waardoor we allemaal wedstrijden kunnen organiseren. Tot en met het uh, KPN-NK op, uh, op Natuurrijs morgen in Emmen. Uh, dus ook KPN is een hele belangrijke speler in dit verhaal. Ja. Uh, dus in die zin was dat niet zo gek. Maar we begrijpen heel goed het standpunt van de VMS. En, uh, dus uh, ja. Hier kunnen we verder mee volgens mij. Het is goed voor de sport uh, dat, dat ook lange schaatsers zich mengen met het marathonschaatsen. Want wij geloven in uh, multidisciplinaire sportbeleving. En dat mensen meerdere takken van schaatsport uh, kunnen doen. Uh, we zien inliners die schaatsen. We zien marathonschaatsen die bij het lange baanschaatsen het enorm goed doen. En uh, ja, waarom ook niet lange baanschaatsen bij het marathonschaatsen? Ja, we gaan eens naar een van die hoofdrolspelers. Arie Koops, dank u wel. En Jochem, Jochem Uithagen, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt meegeluisterd, je wist natuurlijk al lang van dit nieuws af. Was dat een grote teleurstelling? Niet mogen meedoen aan het NK morgen? Nou, nah, nee, geen grote teleurstelling. Kijk, uiteindelijk dit is... Uh, uh, laat ik zeggen, dit plan is geboren uiteindelijk... omdat die Elfstedentog er aan zit te komen. Ja, dat dat, dat, dat voelt iedereen. En, uh, ik ben ingelood, dus ik mag hem sowieso starten. Maar Erben had ook ziet, van... Ja, ik wil heel graag uh, ik mag meedoen met die wedstrijd. En als topsporter ben je altijd op zoek naar alle mogelijkheden... En, uh, daar is Erwin ook, en dat is zich wel een ster. En die heeft gekeken van, hoe kan het nog zijn dat we aan de start komen van de wedstrijd van de toch? Nou, dat is inderdaad dus gewoon een A-team creëren. En daar was nog ruimte voor. En dat is gebeurd. En in het verlengde daarvan kan, wil je dus kijken of je ook andere wedstrijden kan rijden. En, ja. en begrijp je dan vervolgens deze commotie? Ik begrijp het teels. Uh, ik vind zelf, als je gaat roepen van dat een heleboel lange banen, uh, of een, heleboel, een aantal lange banen bij elkaar komen en alle aandacht wegsnoepen, dan.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 Uh, snap jij dan dat uh, Henk Angenent, uh, de, de laatste als stedentochtwinnaar en nu ploegleider, dus een van de mensen die hier overviel, we hebben hem gehoord, dat die dan zegt: nou laat ze eigenlijk ook maar meedoen, want dan kunnen we laten zien dat ze er geen bal van kunnen? Vind ik prima, laat het ook maar zien. Uh, dat hebben wij toen ook geroepen van een heleboel marathons, En andere, Henk, was, die zei van ik zal een 10 kilometer rijden. Dat ging minder goed dan wat ik vandaag dacht, de marathon op de lange baan. Dat zeiden. Uh, nee, maar weet je wat het is? Het is als, ik, als ik terugkijk kijk naar mezelf, ik, ik werd uh, maandagochtend zat ik in, uh, in Insel, was ik aan het trainen. Uh, vanuit de wijze even doorgegaan om daar even nog te kijken. Toen dus ben ik gebeld. En uh, Jochem, doe je mee? Ja, dus ik heb er even over een half uur over nagedacht. Ik vind het eigenlijk hartstikke leuk. En ik zie het voor mezelf echt als een enorm grote, grote uitdaging. Um, om erin te gaan. En het, is, um, het, het is gewoon voor mij onwijs leuk om zoiets te gaan proberen. En buiten dat, dat het al... een uitdaging is. Ga je daar inderdaad uh, laten zien dat je er vergeleken met die marathonschaatsers geen bal van kan? Of valt het alles mee, denk je? Nou, dat, dat mag ik hopen van niet. Anders zou ik er ook niet, niet al aan beginnen. Kijk, als ik echt een flater sla, dan, dan zou ik dat niet doen. Ik heb uh, afgelopen vrijdag 200 kilometer gereden. Ik kan nog steeds redelijk, redelijk schaars. Ik, ik rijd uh, ook op zondagavond op marathonnetjes in Utrecht. Ik win ze niet altijd, maar zo nu en dan komt dat een, komt dat een keer voor dat ik hem wel win. Um, maar het is, het is uiteindelijk gewoon eens kijken van hoe gaat het. En het. Het geeft ook wel weer aan als wij het niet redden jongens. Het marathonsport is echt wel serieus. Ja. En, de, de, dat kan je alleen maar laten zien. En, joh, ik, ik ben, dat is de andere kant. Ik ben voorzitter van de Atletenvereniging van de KNSB. Vanuit die positie, ik zal mijn rijders, en we praten natuurlijk met name over de, over de sponsors die er bezwaar tegen hebben, de rijders zelf, als die er ook maar enigszins problemen probleem tegen hebben, ik zal mijn eigen rijders ik, nooit willen afvallen. Dan rest er nog afvallen. één vraag, Jochem. Um, ja. Of jullie me inderdaad dan als wedstrijdrijder mogen rijden? Want dat is nu nog niet helemaal duidelijk. Hè? Want er is een uitspraak over: dat jullie mogen de klassiekers gaan rijden. Maar de afstedentocht valt daar buiten. Die staat er als het ware nog boven. Wat denk jij? Komt dat goed? Uh, <laughs> ik ik <laughs> weet het niet. Ik, ik, ik, ik denk het wel. Kijk, uiteindelijk wij willen we heel graag die wedstrijd zetten. om gewoon met die corner voor te rennen en gewoon te gaan. Uh, ik heb niet de illusie dat ik dan ook één keer voor de winst mee ga strijden. Absoluut niet. Um, maar laat het dan maar aan de, aan de Friese over. Okay. En, uh, ik, ik heb een startbewijs voor uh, sowieso dat ik mag, mag starten in groep 17. Uh, dus als die komt, dan ga ik sowieso rijden. Dan houden wij groep 17 in elk geval in de gaten. Of misschien de wedstrijdrijders Jochem uitdagen. Alvast veel plezier als die doorgaat. Dankjewel. We gaan naar het andere hot issue van vandaag en het hot issue van de afgelopen maanden, afgelopen jaren zelfs. Op 20 september 2010, bijna anderhalf jaar geleden, begon Johan Kruijf aan zijn fluwelen revolutie. De afgelopen maanden werd het een felle strijd, zeg maar gerust oorlog tussen Kruijf en de andere leden van de Raad van Commissarissen onder aanvoering van Steven ten Haven. Kern van dat conflict was de benoeming van Louis van Gaal als directeur in de Arena. De andere commissarissen namen die beslissing zonder dat Kruijf ervan wist en de rechter in Amsterdam besliste vandaag dat ze daar fout mee gehandeld hebben. De uitspraak werd door het kamp van Johan Kruijf gevierd als een grote overwinning. Een bijdrage van Ragnar Niemeyer. Laten we beginnen bij Johan Kruijf zelf, geestelijk vader en aanjager van de revolutie bij Ajax. Lange tijd leek het er vanmiddag op dat hij onderweg was naar Amsterdam. Later werd duidelijk dat Kruijf pas morgenavond naar Nederland vliegt. Kea Molenaar, vriend en geloofsgenoot van Kruijf, sprak telefonisch wel uitgebreid met hem. Nou, Johan was natuurlijk uh, verguld met uh, de uitspraak van het hof. Dus daar was hij hartstikke blij mee. Namelijk uh, het schossen van de schossing van de benoeming van Van Gaal en Sturkenbouw. Kruijf blij, zijn advocaat Mike Jansen minstens zo blij. Want Kruif wint niet stiekem op punten, zegt Jansen. Maar hij slaat zijn tegenstanders zonder mededogen tegen de grond. Nee, dus een knockout, absoluut. Voor um, de Raad van Commissarissen. Althans, de vier andere leden. Dat is absoluut een, een overwinning voor Kruif. Het is duidelijk dat uh, deze vier commissarissen dit niet mochten doen en, um, uh, uh, en, en dat heeft de rechter ook zo, uh, zo aangegeven. Een logische uitspraak waar geen speld is tussen te krijgen. Maar, maar, maar, niets is wat het lijkt in deze zaak. Lijkt het wel. Luistert u even naar een compilatie van reacties... te beginnen met Peter Wakkie, de advocaat van de Raad van Commissarissen. Want ik zag vanmorgen al die koppen van uh, Kruijf heeft gewonnen. Nou dat klopt natuurlijk niet. Als je natuurlijk zo lang met elkaar uh, samen optrekt. Ja dan is het natuurlijk wel een overwinning. Hoe kan je dan zeggen dat je gewonnen hebt? Dat is absoluut een, een overwinning voor Kruijf. In rechtsoverweging 3.16.1 kan ik rustig wel even zeggen. Het staat tot twee keer toe. Die raad van commissarissen heeft zijn best gedaan om in de lijn van Kruijf een directeur te vinden. En het is Kruijf geweest die dat gefrustreerd heeft met name bij Van Basten. Klinkt tegenstrijdig, maar het is wel zo. Met name Sturkenboom, die en Blind die zitten daar als titulair directeur, zoals we dat noemen. Nou, die zijn aangesteld, niet door de Raad van Commissarissen. En zegt de, uh, het Hof dan, ja. Uh, Blij dat het goed is afgelopen. Dat, dat rechtvaardigt nog niet om deze benoeming op deze manier toen te hebben gedaan, maar ze zeggen wel dat ze heel veel begrip hebben voor het feit dat de Raad van Commissarissen zich in die positie bevond. Maar het stelt in onze ogen voetballend helemaal niks voor. U heeft het gehoord, iedereen is een winnaar. Oftewel, wie het hardst roept, krijgt vanzelf in de publieke opinie gelijk. Maar de uitspraak staat op internet op rechtspraak.nl wel als volgt aangekondigd. Verbod op uitvoering van de voorgenomen besluiten tot benoeming van Van Gaal en Sturkenboom. Dat lijkt toch te duiden op een overwinning voor het kamp Kruis. Martin Sturkenboom heeft nog niet gereageerd en RVC voorzitter Steven ten Haven ook niet. En niemand geeft op dit moment ook zijn positie op. Er lijkt sprake van een status quo, maar daar gelooft Kea Molenaar niets van. Uh, ik denk wel dat er beweging is. Ik uh, kan mij niet voorstellen dat de raad, de, de raad van Commissarissen... dat die dit zo naast zich neerlegt. Ze weten, die Raad van Commissarissen, dat er uh, weinig vertrouwen is. Helemaal geen vertrouwen meer, eigenlijk, mag ik zeggen. Roept u dus ze ook op bij deze om op te stappen? Ja, dat doe ik zeker. En dat uh, doe ik mede, denk ik, namens alle supportersverenigingen. En, en namens de aandeelhouder. En, en, en namens, denk ik, bijna iedereen die Ajax een warm hart toedraagt. Gewoon opkrassen nu. En uh, ruimte bieden voor uh, de opvolgers. En ja, nog liever vandaag dan morgen. Ja, precies. Liever vandaag dan morgen. Al dus keren molenaar Arno Vermeulen is aangeschoven. Arno, um, ook hier weer stevige taal. Verwacht jij dat dat opkrassen inderdaad gaat gebeuren... door uh, Steven Tenhaven ja. en Overs en Davids en Reumer? Ja. Onnodig, hè, die taal. Vooral uh, ook het feit trouwens dat uh, Kay Molinijns de supporters representeert. Maar oké. Okay. Uh, nou ja, er is wel best wel druk uh, opgelegd nu uh, richting de RFC... Om, uh, om zelf op te stappen. Uh, ik heb het idee dat ze dat zeer serieus overwegen. Uh, anders dan is de kans groot dat ze vrijdag worden weggestuurd... als de... Uh, aandeelhouders bij elkaar komen, waar eigenlijk natuurlijk de, grootste, de grootste van is. Uh, dat willen ze ook niet zelf uh, graag ondergaan. Dus de kans lijkt me reëel dat ze voor vrijdag uh, zelf opstappen. Maar in deze zaak weet je nooit iets hebben. <laughs> nee, dat is sowieso zo. Maar laten we even uh, concreet zijn en dan maar de lijn volgen... die uh, men steeds heeft uitgesproken. Iedereen zegt steeds alles te doen in het belang van de club. Wat is nou het meest in het belang van de club wat er nu gaat gebeuren? Nou, als je kijkt naar de Raad van Commissarissen... is het niet in het belang als ze blijven zitten... tot vrijdag een dan worden weggestuurd. Want? Wat is dan het geval? Dan is er een uh, machtsvacuum, dan is er geen uh, Raad van Commissarissen. Dat betekent dat de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam... een nieuwe RVC zal uh, samenstellen. Mensen kan... die niets met de club te maken ja, hebben, dus gaan daar dan, dan, er dan precies, over. Precies. Uh, dat betekent dat je helemaal geen baas meer in eigen huis bent. Ik bedoel, Deze Raad van Commissarissen, uh, uh, hoe je erover denkt... Uh, maar die is door, onder andere door Keemolen trouwens zelf bij elkaar gehaald. Uh, dan komen er mensen binnen... Binnen, die ongetwijfeld ervaring hebben in het besturen van een bedrijf. Um, um, rechters, uh, deurwaarders, financiële ja, dat mensen. Klinkt ongewenst als je vanuit de club redeneert. Dat beendeert. denk ik wel. Andra andere Johan Cruijff, die graag natuurlijk uh, met voetbalmensen werkt. Ja, andere opties? Uh, nou ja, de andere opties. Uh, welke optie willen we? Eerder je? opstappen, dus? Ja, dat is, een, dat is een optie. En de advocaat heeft aangegeven dat er een mogelijkheid is dat die uh, vergadering van vrijdag wordt ingetrokken. Want die is ook uitgeschreven door deze raad van commissarissen. Dat, dat is wel een hele andere optie. Zelfs waar een opdracht van de rechter. Maar oké, okay, uh, juridisch zou dat in principe kunnen. Uh, dan halen ze dus die, uh, die afspraak uh, vrijdag weg. Kunnen ze ook niet weggestuurd worden? Dan duurt het 60 dagen voordat er een uh, nieuwe algemene uh, vergadering is van de aandeelhouders. En dat betekent dus dat de Raad van Commissarissen... als ze die vergadering van aanstaande vrijdag afzeggen... nog minstens 60 dagen blijft, zit, blijft zitten. Dat kan dan, ja. ja. ja. Kan, kan blijven zitten. Ja, en als we de gekte helemaal doortrekken... ze zouden in die tijd kunnen zorgen dat en Louis van Gaal... en Martin Sturkenboom aan boord kunnen blijven bij Ajax. Ja, want dat is misschien de, de grootste helderheid... die hier uh, um, eventjes boven, boven tafel moet komen. Het ging om de procedure, hè? Het ging er niet om dat Louis van Gaal niet benoemd mag worden. Nee, wat de rechter heel duidelijk aangeeft... is dat op 16 november die hele belangrijke bijeenkomsten... waar Johan Cruijff een uitnodiging voor gekregen heeft... Op het laatste moment. S'morgens, uh, maar wel op de dag dat de vergadering was... Uh, dat in de ogen van de rechter daar de raad van commissarissen... Kruif onreglementair buitenspel heeft gezet. Heel bewust dus ja. om Kruif heen heeft gewerkt. Hij zegt achter de noodzaak was niet zo groot om die dag die bijeenkomst oh te plannen. Dat had een paar dagen kunnen duren. Dan had Kruif wel meer kans gehad dat hij daar aanwezig was. En bovendien vond hij dat de agenda niet duidelijk genoeg was. Daar stond niet op, we gaan vandaag Louis van Gaal en Martin Sturkenboom benoemen als directeur. Dus daar heeft Kruijf eh, absoluut deze rechtszaak gewonnen... en de Raad van Commissarissen deze vandaag verloren. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Want het zijn allemaal ingewikkelde opties. Het klinkt ook allemaal alsof het eigenlijk allemaal... Ja, er werd net over gesproken, iedereen is een winnaar... maar eigenlijk is nog steeds iedereen een verliezer. Nou ja, toch? ja dat vind ik eigenlijk ook, Want laten we niet vergeten... dat gewoon nu een vakman, daar is volgens mij geen discussie over... als Louis van Gaal en een echte Ajax-man... toch de voet dwars is gezet en die komt sowieso nu... 5% kans, denk ik, maar voor 95% niet meer terug bij Ajax. Dat was ja. natuurlijk wel iemand met heel veel expertise. Maar daar tegenover staat natuurlijk het kamp Cruijff. Die vinden dat Cruijff minstens net zo'n grote vakman is. Z Zeker, maar ja. laten we daarbij niet vergeten... is een essentieel verschil uh, dat Cruijff uh, weg moet... ook in de Raad van Commissarissen. Als de hele Raad van Commissarissen weggaat... niet meer in dienst is van een bestuur binnen de club... wel weer terug kan naar Barcelona... en daar vandaan uh, de, de boel kan dirigeren. Dat is toch anders natuurlijk als iemand er bovenop zit. Wat gaat er gebeuren? Ik denk dat de Raad van Commissarissen toch de eer aan zichzelf houdt... en zal opstappen... Daar mijn eis wat minder in de problemen helpt. Want er dreigt nog een gevaar. Ook Egon, de sponsor van Ajax, zou gebruik kunnen maken van het feit als er geen raad van commissarissen meer is. om het sponsorcontract te verbreken. in ieder geval open te breken. Ja, Egon die zou gebruik kunnen maken, maar zit dat erin? Ja, die, nou weet ja, die, cla er die cla van? clausule staat in het contract. Het is aan Egon om ja. dat te overwegen. Het was opvallend dat Jan Driessen topman van Egon afgelopen zondag in een bijeenkomst in de Arena... wel uitlegde dat in de ogen van Egon zij per jaar veel te veel geld betalen. Ze hebben een contract tot 2015. Ze betalen 12 miljoen per jaar. En als je nu een onderzoek zou doen op de marktwaarde van Ajax... voor een shirtsponsor, dan kom je niet verder dan 7,5 miljoen. Kortom, eigenlijk betaalt Egon tot 2015 13,5 miljoen euro. Maar begrijp ik uit jouw woorden dat Ajax in dit opzicht... eigenlijk een beetje santabel is. Als je die 7,5 miljoen euro wil houden van die sponsor... Nou ja, het, het maakt je kwetsbaar natuurlijk. Het is een clausule in een contract. En het is aan, aan, aan Egon om daar een besluit over te nemen. Het, het maakt je wel kwetsbaar. Het geeft aan in tijden waar het toch al uh, moeilijk is... en moeizaam is en veel onrust is. Uh, ik kan me niet voorstellen dat hij ook nog een sponsor eventueel wil uh, verspelen. Maar oké, okay, er zijn al gesprekken aan de gang met Egon... om daar op dit moment over te praten. Maar de situatie, als je geen raad van commissarissen meer hebt is concreet aanwezig voor Egon om daar gebruik van te maken. Als je bestuurlijk je zaken op orde hebt... als bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen zelf zou opstappen... Uh, en er dus een nieuw wordt benoemd, dan is die kans er niet. Ja, tot slot, we hebben veel advocaten aan het woord gehoord. Um, Kruijf, een van de hoofdrolspelers zelf, heeft ook officieel gereageerd nu. Hè? Ja, hij heeft uh, eigenlijk uh, gezegd wat we ook wel uh, uit de mond van Kemal hebben gehoord. Deze raad van commissarissen moet zo snel mogelijk weg, want het spel is nu gespeeld. En hij doet ook een beroep op deze raad van commissarissen. Dus uh, aan Ten haven, Olvers, Davids en Reumer, voormalige vrienden in de FSC. Om in het belang van Ajax zelf op te stappen. Om de reden die ik al noemde, geen ondernemingskamer in het spel. Laatste vraag, Anno. En ik vrees dat ik het antwoord al weet. Is het einde in zicht? Nee, Henry. Voor voor- en tegenstanders van Ajax. Het einde is nog lang niet in zicht, denk ik. Oké, okay, dankjewel. En tot snel dan. Ik la calma ik ga ze vermoorden. Ik cama, ze baby. Ik ga ze vermoorden. Ik ga ze vermoorden. Ik ga Aan het einde van de gloria, en is het weer Miércoles por la tarde, y tu que no llegas, ni sikker y En ik, met de negra en tus maletas, en de puerta, Mal parece que solo me quedé. Y fue pura, tolita, tu mentira. En maldita, mala suerte la mía que aquel día tengo. Juanes bracht ons aardig in de stemming voor het volgende onderwerp met La Camisa Negra. Tijdens een persconferentie in zijn woonplaats Pinto reageerde de Spaanse wielrenner Alberto Contador vanavond namelijk op de schorsing die hem gisteren met terugwerkende kracht werd opgelegd. Door uh, die uitsluiting van twee jaar raakte de Spanjaard onder meer zijn toerzegen van 2010 kwijt. Rob Zoutberg heeft de persconferentie gevolgd zoals velen met hem. Rob, goedenavond. dat ja, kan je wel zeggen. Ja. ja, als we alleen de microfoon zou in beeld zagen. Ja. Uh, wat voor indruk maakte Contador op jou? Ja, nou je hoort net camisa negra, camisa blanca, altijd mm. de, de, de jongen van het witte overhemd, een jasje er wel van, uh, vandaag overheen. En zo zat hij daar een beetje de handen onder de kin uh, tegenover die hele batterij aan microfoons. Ik schat dat er toch zeker 50 cameraploegen waren, uh, 150 journalisten. En daarachter in die zaal, in diezelfde zaal in dat hotel... waar hij anderhalf jaar geleden zijn onschuld nog uh, probeerde te bewijzen... daar zaten ook weer zijn eigen mensen uit Pinto, baby's erbij, honden erbij. Er werd geapplaudisseerd, er werd gehuild. Kortom, het was een, uh, een behoorlijke happening daar. Nou, dat applaus, dat was dus niet van journalisten? Nee, dat is applaus. Daar van mensen hopen, uit Pinto. Nee, nee, dat klopt. Het was uh, net als anderhalf jaar geleden zaten er achter in de zaal zaten, ja, zijn eigen mensen die applaudisseerden en juichten. Uh, ja, op momenten dat, dat hij, uh, bijvoorbeeld op het moment dat we, dat we hem hoorden zeggen: Ik ben een sporter die altijd heeft uh, gezegd, of die altijd, die altijd zijn werk heeft met Sorry, ik moet even de zin herhalen. Hm. Hij zei op een gegeven moment, ik ben een sporter die verder gaat met de gedachte dat ik altijd mijn werk goed heb gedaan. Nou, dat was zo'n zin. Maar op dan applaus. En dan, dan kwam er applaus. En was ja. dat spontaan of leek dat geregisseerd? Nee, dat was applaus. Uh, dat, was, dat, dat was spontaan. Dat applaus, dat was spontaan wat je op dat moment hoorde. En uh, ja, nogmaals, maar het ging met, met, met gehuil van baby's werd het af en toe onderbroken. Het was hm. een heel gedoe. Ja. Hm. Wat ben je wijzig geworden uiteindelijk? Nou, weinig dingen, maar toch belangrijk. Hè? Want steeds hing ons boven het hoofd. Gaat uh, Contador nou verder met wielrennen of stopt hij ermee... waar hij steeds uh, mee gedreigd heeft als dat vonnis er zou komen... als dat slecht voor hem zou uitvallen? Nou goed, dat zijn we wijzer geworden. Hij gaat verder met zijn carrière als wielrenner. Hij heeft ook gezegd, ik ga door tot het bittere einde. Ik laat het hier niet bij zitten. Al is het dan nog wel meteen onduidelijk waar hij dan zijn recht gaat halen. Of hij dat hoge beroep bij het kas gaat aantekenen... of bij een andere rechtbank... Hij zegt, daar zitten mijn advocaten op dit moment op. Uh, maar dan dat eerst, dat hij doorgaat, dat is ook belangrijk. Want formeel, en dat leren we ook vanavond, zit hij op dit moment zonder ploeg. Uh, want uh, de Saxobank, uh, zijn ploeg betaalt hem op dit moment niet langer. Nu die geschorst is, uh, nu die niet voor die Saxobank uh, op de fiets zit, betalen ze hem niet. Hij zit zonder ploeg. Maar hij zegt, nou goed, dat we vanavond, ik ga door. Um, en dat is toch wel belangrijk nieuws. Ja, je noemt al zijn ploeg. Zijn ploegleider ja. zat naast hem, Bjarne Ries. en jij hebt met Bjarne Ries gesproken. One and a half year, year later we are. You still believe Contador is innocent? What makes you feel so sure about it? Well, the whole case, the whole procedure from the beginning and and the final ruling yesterday, the, what the ruling says, gives me no reason not to uh, to believe in Alberto and to support him. People say, "Klemmuterol is Klemmuterol." It shouldn't be within a human body. Well, it's not as simple as that. So, uh, I think read the rulings, maybe the whole document, and uh, and we probably will learn a lot more. So, uh, what the ruling is saying gives me no reason not to. Still, continue working with Alberto well, in the future. How, how do you feel about the sentence? Well, I hope for something else, to be honest. But the sentence... It was I a huge blow. Of course. But I can't do anything about it. You know? We have to act according to the rules and uh, and we did that at the first time when he was reached right after the first uh, first ruling. Now the ruling says something else and we have to... To act to to Al dus according to is we Ries, die ja. zelf ooit groot dopinggebruik toegaf. Het vertrouwen, zegt hij in Contador, is uh, nog intact. En maar toch is er nog geen zekerheid, dus he, dat ze in augustus, als die schorsing afloopt, nog bij elkaar zijn. Of beter gezegd, verder gaan. Nee, ik heb het daar later nog met hem over gehad. Hij zegt er is in ieder geval een intentie om na augustus samen door te gaan. Het vertrouwen is er. Maar nogmaals, we gaan daar in augustus uh, nog eens samen naar kijken. Formeel staat er nog niet vast. Maar goed, wat hij zei, het vertrouwen is er. En dat hoorde hij hem ook zeggen. Ik blijf op dit moment contador steunen. Ik blijf in hem in geloven. En ja, ik wil met hem verder. Kijken of dat ook gebeurt. Ja. Rob Zoutberg, dankjewel. je de internationale vakbond voor profvoetballers, FIFPRO... deed de afgelopen maanden diepgaand onderzoek... naar misstanden in het Oost-Europese voetbal. En die zijn er volop, blijkt uit de ervaringen... van de ruim 3000 spelers die meewerkten aan het onderzoek. De bevindingen kwamen terecht in een zwart boek... dat vandaag in Brussel werd gepresenteerd. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. de landen waren Bulgarië, Croatia, Czech Republic, Greece... Hungary, Kazakhstan, Allemaal landen die onder de loep zijn genomen door de internationale spelersvakbond FIFPRO. Die liegen er niet om. Salarissen die niet of te laat betaald worden. 41,4% clubs Het isoleren van spelers. Geweld. Geweld. En poging tot omkoping. Dat zijn de cijfers, maar dan de verhalen. I'm I have been 12 years professional in en deze voormalige Servische voetballer vertelt bij Monden van een tolk... hoe hij met omkopingspraktijken te maken kreeg. I was by the the, the club onder dwang van de club. To play fixed met fysiek geweld, intimidatie ook. Een avondje voor de match, at 12 o'clock People were calling me by phone, coming to the hotel. They were coming to the hotel. They were taking me out from the hotel, driving me around in a car through the town. Tijdens zo'n nachtelijk ritje voor een wedstrijd werd hij afgeperst. They were blackmailing me. I had 15000 het gaat dus, Theo van Zeggelen, secretaris-generaal van Vifpro, over omkoping. We horen de persoonlijke verhalen, maar het gaat ook om de aantallen. En die zijn behoorlijk schokkend, hè? Ja, ik moet zeggen, ik werk al heel lang in voetbal, zoals je weet. Maar uh, toen wij in, uh, een half jaar geleden begonnen aan dit onderzoek... toen werd mij al heel snel duidelijk dat uh, wij uh, dit probleem ongelooflijk onderschatten. Maar ja, dan kom je in die landen en dan uh, hoor je verhalen uh, waar ik stel van achterover ben geslagen. Omdat ik uh, met die spelers praat en die spelers ja, mij heel hebben duidelijk gemaakt dat in die landen uh, de hele competitie is, uh, is gefixt. En in die landen is het niet alleen uh, dat uh, uh, het gaat om, om, om wedden... maar het gaat er ook om uh, wie wordt nummer 1 in de competitie, nummer 2. Dat zijn de dingen die ik twee jaar geleden of een jaar geleden nog niet had kunnen bedenken. Je schetst de spelers eigenlijk als slachtoffers, Wat moet je anders als je een pistool tegen je kop krijgt? Of als je nooit niet betaald wordt en iemand zegt... Voor, joh, jij gaat dit doen en dan krijg je 20.000 euro. Je brengt spelers in een hele zwakke positie... Eh, door gewoon eh, die spelers niet te betalen. Ja, en die spelers hebben ook een hypotheekje... en kinderen die naar school moeten. Dus eh, je brengt ze in de verleiding. Dat neemt niet weg dat ze het niet moeten doen. Terug naar de Servische oudvoetballer voetballer Dragisha Pejovic. Die vertelt over dreigementen van de clubleiding. mijn was threatened to, to have both legs and arms Don't do what they Soms kwam het zelfs tot fysiek geweld. One of my experiences was also de physical violence by the management, club management, when I asked when would we get the money. Ja, daar is de mentaliteit iets anders dan bij ons. Uh, het is natuurlijk zo als een speler. Uh, een contract heeft en uh, hij is niet goed genoeg of uh, de trainer wil hem niet... dan uh, is het einde methodes daar heel gebruikelijk om een speler... S ochtends om zes uur uh, met min tien uh, rondjes te laten lopen uh, om uit zijn bed te bellen. In de hoop dat ze een speler moreel knakt en alsnog wil tekenen. Maar ja, we hebben natuurlijk ook voorbeelden van spelers die gewoon uh, worden opgezocht door twee hele zware grote jongens en in elkaar geslagen worden en dan uh, uh, moeten ze alsnog tekenen. Uh, dat is een mentaliteit waar wij, wij natuurlijk niet bij stilstaan, maar dat is daar heel gebruikelijk. Omkoping, manipulatie, geweld, intimidatie. In het zwartboek van FIFPRO is te lezen dat het schering en in inslag is in Oost-Europa. Het boek werd gepresenteerd zonder de aanwezigheid van FIFA en UEFA. Die lieten verstek gaan. Wel aanwezig Europarlementariër Emin Boskeurt. En het is zoeken: zoeken naar manieren om de misstanden aan te pakken. De omkoping voorop. Bij alle uh, lidstaten van de Europese Unie moet er heel duidelijk in de wet staan. staan wat matchfixing is, wat fraude is met sport. Want nu. Uh, in een aantal landen is het niet eens uh, strafbaar. Nou, dat is dus een hele makkelijke manier voor georganiseerde misdaad die internationaal opereert om geld te verdienen. Tweede is dat uh, Europol en ook Eurojust... dat zijn uh, Europese politie en Europese justitieorganisatie... moeten samenwerken met UEFA, maar ook met FIFA... om die bendes aan te pakken. Ze opereren Europa-wijd, over de grenzen heen... dus moeten we ze ook over de grenzen aanpakken. Nou, de, de, er zijn natuurlijk twee uh, partijen die uh, een grote rol in spelen. De UEFA en FIFA. En de, de, de, ik denk dat Michel Platini, uh, daar hebben we ook mee gesproken... Dit heel goed beseft. En uh, dat hij dat ook uh, niet langer over zijn kant kan laten gaan. Dat is op zich opmerkelijk natuurlijk. Hè? Er komt een EK aan in Polen en Oekraïne. Er komt een WK aan in Rusland. Eigenlijk net die landen waar dit soort problemen zich voordoen. Uh, dat klopt. Dat is, uh, dat is ook wat ik constateerde. Uh... En ik denk dat bij uh, bids, hè, om, om uh, Europese kampioenschappen of wereldkampioenschappen binnen te slepen, dat hier ook naar gekeken moet worden. Dus als er zo'n bid zou komen en het blijkt dat de, dat soort praktijken in zo'n land plaatsvinden, zou je gewoon als UEFA of FIFA moeten zeggen dan maar geen EK of WK daar? Nou ja, wat ik zeg is practice what you preach. En dat uh, als zij dus voortdurend roepen over fair play en respect en mensenrechten, dat ze daar vierkant voor staan. Ga er dan ook eens een keer vierkant voor staan? Tot zover het voetbal. Het laatste kwartier van deze uitzending is aangebroken... en dat is voor de Elfstedentocht. Gaat het nou door of gaat het nou niet door? Het blijft spannend of de tocht der tochten er komt. De luts bij Balk, inmiddels beroemd in heel Nederland, is een groot probleem. Speculeren lijkt nu de nationale sport geworden van Friesland en de rest van het land. Een bijdrage van Matthijs van der Wiel. Op, dan hoe we het ah, man, ik ga wel eerder rijden. Ik weet wat wat al is. Maar het erom, Het moet vertrouwd worden. Ja. En het ja. ook in het westen ook ik vertrouwd. Ik heb hem toen maar rijden. Maar, uh... ja, ik ga of jou een keer rijden. Dus, uh, ik weet wat wat is. De oude mannen op de fiets die in de binnenstad naar het ijs staan te kijken. Zij zijn de rijden. echte ja, ervaringsdeskundigen. Ja, ik ben ja. van ja, 63 jaar <laughs> wel lid. En ik mag altijd mee rijden. Ik heb wel een kaart. Ik heb een pasje. Je hebt hem altijd gereden? Ja. 63, 85... 86 en 97. 97. Ik wou even kijken hier op een kolk. Ja. Hoe, hoe het erbij ligt. De kolk in Sneek. Ja. Belangrijk punt. Gaan nou. ze hier rechtsaf richting Elst? Hè? Dat is het centrum. Daar moet alles langs. Dan komen ja. de, de gaan ze erop en dan gaan ze eraf. Ja. Ik hoorde u net zeggen, het kan net, hè? Nou. En wij denken dat het kan het net, maar dan bedoelt u het kan niet. Het kan niet. Dat <laughs> is altijd de verwarring, hè? Zo is het, ja. U zegt, het kan gewoon niet. Het wordt, het wordt, uh, het wordt, het wordt moeilijk. Maar wij willen allemaal wel. <laughs> Wat gaat u nu doen? Ik ga even kijken, verderop. Hoe het ijs is. Ja. En ondertussen komen er op het ijs twee schaatsers aangereden... die meteen enthousiast wenken. Ah. U gaat me zeker vertellen dat het allemaal goed is, het ijs. Ja, het is ja. fantastisch. Waar bent u geweest? Nou, we zijn nu... Elst, Els, Super ijs. Ja. ja, we zijn uh, bijna de hele Zuidwesten door geweest. En over, over Bolswaard terug. We zijn de verschillende ijsmeesters tegengekomen. En ze gaan er allemaal vanuit dat het zondag gaat gebeuren. Echt waar? We hebben nieuws. Ja, dat is echt... Het uh, is uh, hot nieuws dit. Ja. Maar je bent maar, niet in balk geweest? We zijn er Luts over geweest. Ja, en, maar daar waren ze druk aan het vegen ja. nog. Maar de Luts, uh, die lag er beter voor dan uh, in 97. Of 96, wanneer was de laatste. 97. Dus, uw conclusie? Get on. Er moet, er moet een hm. nieuwe slogan komen, ja. jongens. Het <laughs> <It's> zal <still> gebeuren. <laughs> Nou, over die nieuwe slogan kunnen we nog een paar dagen nadenken... of misschien wel veel langer. Er wordt natuurlijk met grote belangstelling gekeken... naar de weersverwachtingen, ook door de vereniging de Friese Elfsteden. Sommige meteorologen stellen dat het vanaf zondag gaat dooien. De voorzitter van de vereniging, Wiebe Wieling, zei tegen Omroep Friesland... dat de organisatie van de Elfstedentocht een race tegen de klok wordt. Ja, dat is het ik. Zij dat is, is krijgt de goede uitdrukking. Het is een race in de klok. Uh, en, en we weten ik net precies hoe het snijden komt. We weten net precies of dat man die wordt of snijden of toch hebben het opgeschaald. Um, Als his... je hier nou die luxe dan kon je zeggen dan door het najaie Maar ja, yeah, no snuien of snuwen, dat komt te kou, of niet? Het is eigenlijk uh, te gauw. En, en ja, het het um, het hangt er samen van. oh, ik, jij Piet, houd ik van week, Dan ga ik het wegvriezen, weer ja, die garantie krijg ik net. En omdat zijn een groot een mooi bijloot, wil je ze graag. Maar de andere kant is dat jij ik, nou, we staan hier op 10 centimeter is, ben niet staren. Maar dan ben ik nog plakken en werd het net goed is. En zolang dat het net goed is. Kennen we echt net Malke, dat soort dingen. Het we luisteren nog steeds naar de Nederlandse radio. We weten niet of het zondag of maandag gaat dooien, dat zei Wiebe Wieling. En als toch: dit weekend is eigenlijk te snel, zegt hij. Omdat een groot gedeelte van de route er goed bij ligt, wil je zo graag. Maar er zijn ook gedeeltes waar het niet goed is. Zolang het niet goed is, kun je de tocht niet organiseren. Al dus Wiebe Wieling tegen Omroep Friesland. Een sterke ijsvloer, dat is dus wat Friesland nu nodig heeft. Een rondgang van de NOS langs de 22 rayons van de vereniging Friese Elfsteden leert dat er op dit moment op geen enkele plek langs de Elfstededroute... voldoende ijs ligt. Met name op het zuidelijke en westelijke deel van het parcours... moet, nog, moet het nog flink aangroeien. Verslaggever Mark Hamer ging op zoek naar die zwakke plekken. Yeah. Een dag in het zuidwesten van Friesland. Beginnend met de ijsdikte meten in balk. 7 centimeter. Rayonhoofd Auke Hilkema. Slechts heeft maar 1 centimeter gegroeid. Oh. Ondanks die, die kou. Een teleurstelling. 10, en ook het ijs schuiven. Ja. Ietsje verderop ja, op de LUT. gaat niet vlekkeloos. Ros van en Waskou. dat is net onder die toch in? je dat net? Ga voor mij wel. Maar ik denk dat ze weer het pak rijden. Oh, de kerst is net onder de nee. Vrij vertaald.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 Ja? Zo op die, op die, op die meren. De uh, meer is daar, slecht. Dat is onbegonnen werk. Zo'n zo sneeuw. Zulke vlaktes. Dat, en hoe zijn jullie me... er dan doorheen gekomen? Ja, we lopen. We klikken zonder onder vandaan. Uh... Ah, Oké, okay. jullie hebben een soort kliksysteem. Ja. ja, en dan uh, gaan we lopen. Oké, okay. op die manier kan <laughs> het ook. Heel lang klunen dus. Ja, heel lang <laughs> De eind ja. ja, ja. Zo de We de sl een heel eind... Uh,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 Ja, en dus kan Balk zomaar een onbedoelde afleidingsmanoeuvre zijn... en komt de tocht der tochten er misschien toch wel via een andere route. tocht of niet, voor de marathonschaatsers... volgt morgen een nieuw voorlopig hoogtepunt in dit seizoen. In Emmen wordt dan het NK Marathon verreden. Op natuurreis natuurlijk. Verslaggever Steven Dalebout trok zijn schaatsen aan en bekeek het parcours. De grote rietplassen in Emmen. Daar gaat het dus morgen gebeuren, het NK Marathon op natuurreis. Ik ga mezelf even schaatsen om te kijken hoe die erbij ligt. Nou, twee dingen vallen na een uh, tijdje rijden op. Het waait uh, hard. De vraag is of het morgen natuurlijk ook zo zal zijn. En het ijs is zo nu en dan heel erg mooi. Maar zo nu en dan ook wel vrij ribbelig. Maar ja, zo gaat dat met natuurreis. Precies even van deze de meneer vragen. Die ziet eruit alsof hij een paar rondjes gereden heeft. Wat zijn ervaring is? We zijn al even een voorproefje aan het nemen. En hoe ligt het erbij? Fantastisch, hè? Nou, er zitten wel een paar stukjes tussen en daar mogen de heren wel mee oppassen. Het is natuurlijk vooral leeg, zo'n groot meer. Ook bij het NK Marathon. Maar aan de finish daar is het drukker. Daar staan wagens. En daar is natuurlijk ook de organisatie. Ja, dat klopt. We staan hier aan de start, Park Sandoor... Bij, uh, bij Emmen. Het weer is uh, echt mooi. Marathonweer. Het waait lekker. Maar ik heb begrepen dat het morgen mooi weer wordt. Uh, zon. Er nou, mag ook een beetje wind bij. Het moet een beetje spannend blijven. En uh, ja, de baan ligt in mijn ogen er fantastisch bij. De accom accommodatie is helemaal perfect. Albert Hendricks, u bent uh, ja, de baas van de organisatie hè? Van, van, van de IJsclub uh, Nieuw-Amsterdam. Nou, dat is Marine eigenlijk de baas. Dat is al 40 jaar zo bij ons bij de IJsvereniging. Dat is Jacob Jan maar ik ben zijn assistent en uh, nee, wij, wij regelen het met. We hebben een hele goede club, een, een, een club die elkaar begrijpen. En uh, we zijn altijd snel en we, we, hebben, we streven altijd om toch een van de eersten te zijn. En met, uh, met de NK Marathon lukt dat een paar keren. De krabbelen ondertussen nog wat toeristen voorbij die het rondje natuurlijk ook ontdekt hebben. Um, als ik mij even omdraai dan zie ik dus het hele... De hele meer, de grote, de grote rietplas, zoals het heet. Mooie naam eigenlijk? Ja, het is een hele mooie naam. Het is een uh, kunstmatig uh, aangelegd meer. En het is toch, uh, ja, hoeveel hectare het precies is, durf ik zo niet te zeggen. het, is, het is groot. Het is heel groot, want ik denk dat de baan ongeveer, zoals die nu ligt, uh, een dikke 7 kilometer is. Maar je kunt ook een baan aanleggen van 10 kilometer, maar 7 kilometer is volgens de officials van de KNSB uh, lang genoeg. Ja, en die ligt gewoon fantastisch bij. Je hebt een prachtig zichtje. Je kunt uh, over een hele grote afstand de rijden zien. Prachtig, langs de rietkragen aan de overkant zie ik die liggen. Ja, mooie rietkragen achter ons hele mooie bungalows. Gewoon fantastisch, mooi bungalowpark. En uh, er zit een woonwijk hierbij, de, ook al helemaal aan het water... met uh, fantastisch huizen en ze kosten nog weinig ook hier in Emmen. <laughs> je bent goed te verkopen. <laughs> ja, dat doet het bij, hè. En zo af en toe, als je dan uit die stilte komt... dan zie je ook gewoon nog mensen aan het werk... We zijn er bijvoorbeeld mannetjes met een gasbrander. Wat wil jij nou aan het doen? Uh, nou, ik smel de poten erin. De poten van de hekken die langs het parcours staan? Ja. ja met de gasbrander worden die erin gesmolten? Ja, gas, gas is bijna op. Oh, dan moet je snel doorgaan. <laughs> nou, ik denk dat ze zo'n nieuwe pul brengen, maar uh, ze schiet niet meer op zo. Nou, even stoppen. Er is ook iemand die uh, rijdt ziet als een paarveger. Mooi trekkertje. Druk de baan aan het vegen nog? ja jawel, jawel. Er komt een mooi haalbid erbij. En uh, gaat perfect zo. Dus, is schoon? Ja, het is natuurreizen, hè? Dus Ja, het kan rippeltje in zitten, maar voor de rest is het wel schoon. U rijdt hier mooi rond op uw karretje? Ja, ik zit lekker uit de wind. En, uh, Check je erbij? Ja, ook nog. Ja, dat moet erbij. Ja, zeker. Dit, uh, dit is mooi werk zo. Succes. Ja, dankjewel. Ja, wat moet er nog gebeuren voor morgen? Want we zien nu langzaam in de verte, zo achter die rietkragen. daar zien we de zon naar beneden zakken. Nog een klein stukje, dan is hij onder. Uh, maar wat moet er nog gebeuren voordat hij morgen weer opkomt? Nou, uh, wat ons betreft, wat de vorst betreft, maakt het niet zoveel meer uit. Uh, deze is overal dik genoeg. Het uh, ligt er mooi bij. Uh, een beetje mooi weer. Veel publiek, gezellige mensen. En dan uh, zorgen wij dat de accommodatie voor iedereen perfect voor elkaar is. En is er koek en zopie? Chocolademelk. Ja, we hebben ontzettend veel chocolademelk en nog veel meer van de bruine goed. Maar uh, gewoon heel, uh, het wordt een heel gezellig gebeuren. Jägermeister? Uh, Jägermeister en... Berenburg? Uh, uh, natuurlijk, de Berenburg ontbreekt nooit hier. wie wint er morgen? Uh, dat laat ik aan de geleerden over. Ik vind het op dit moment heel moeilijk in te schatten. Want ik, ik denk dat er, dat er wel... Een stuk of zes server zijn die direct voor de eerste prijs in aanmerking komen. En zo kwamen alle dialecten voorbij in het afgelopen uur langs de lijn. U hoorde Albert Hendricks van de ijsclub Nieuw Amsterdam morgen dus het NK-marathon live te volgen op Radio 1. De vrouwen beginnen om 10 uur en vanaf iets na 1 een speciale langs de lijn met de mannenwedstrijd vanaf half twee. Borussia Dortmund heeft vanavond de kwartfinale gewonnen in de beker in Duitsland van Holstein Kiel. Die ploeg komt uit in de regionale Liga Noord. Het werd 4-0. Morgen daar de andere kwartfinales. En straks het oog. Fijne avond nog. Van de, bergen. Van de Tocht der Tochten. Nou, moet het dan toch maar gaan gebeuren? komt die wel of komt die niet? We hebben wel onze twijfels, hoor. Wat we natuurlijk allemaal willen weten, hoe dik is het ijs? Een centimetertje voor centimeter. Radio 1 is erbij. Het nieuws over ijsaangroei, schaatskoorts, ijstransplantatie en vooruitzichten. En ze gaan er allemaal vanuit dat het zondag gaat gebeuren. Ik hoorde u net zeggen, het ken net, hè? Wij wel optimistisch natuurlijk. Superijs. Moet lukken. We gaan ervoor. We hopen dat het doorgaat. Radio 1 en de Elfstedentocht.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 Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl. Voor we verder gaan, Beatrice van der Poel en Marcel de Groot in een broeierig en intiem theaterconcert. Het Nederlands-talige lied in zijn puurste vorm. Kijk op voorweverdergaan.nl.